Zeg dan ik hou van jou Maar hij houdt niet van mij Zeg dan ik hou van hem maar de schoft hou niet van mij Zeg wat je wilt schat Ik ben het goed zat Zeg dan wat je wilt Ik hou van jou op mijn manier En is dat niet je eigen Hou dan van mij op mijn manier, of tracht mij klein te krijgen. Je hield van mij op mijn manier, en dat was niet mijn eigen. Tem me dan, als je kan, je kan me toch niet krijgen. Tem me dan, als je kan, je kan me toch niet krijgen. Tem me dan, als je kan, want zo krijg je me nooit. Nooit, je kan me toch niet krijgen. Tel me dan als je kan, want zo krijg je me nooit. We zijn bevriende mogen heden en als je straks. Bent overleden, hang ik de vlag uit zonder wrok. Ik kijk niet op een halve staf. We zijn bevriende mogendheden, en als je straks wordt overreden. Meld ik me als de dader aan, zoiets had iedereen gedaan. Maar tem me dan, als je kan, je kan me toch niet krijgen. Tem me dan, als je kan, want zo krijg je me nooit. Als ik ooit terugkom, als ik ooit terugkom, als ik ooit terugkom, weet dan goed waarom ik terugkom. Als ik ooit terugkom, als ik ooit terugkom, weet dan goed waarom. Niet omdat je mooi bent, want dat ben je niet. Niet omdat je slim bent, want dat ben je niet. Niet omdat je koken kan, dat kan je niet, maar alleen omdat ik geen ander weet Niet omdat je lief bent, want dat ben je niet Niet omdat je flink bent, want dat ben je niet Niet omdat je hersens hebt, die heb je niet Maar alleen omdat ik geen ander weet Je bent een geestelijke sof Je bent een brokmoreel verlof Je bent een nacht plezier Je bent mijn chat zonder het bier oh. Wil je dat ik je als mens behandel? Samen met je door de straten wandel. Klets van mannen schijnen, weet ik veel. Uh, zal mijn zorgen niet zijn, want we zijn bevriende En als je straks bent overleden. Hang ik de vlag uit zonder vrok. Ik kijk niet op een halve stok. En tem me, temme dan, als me temme dan als je kan. Je kan me toch niet krijgen. Tem me dan als je kan. Wat zo krijg je me nooit. Tem me dan als je kan. Je kan me toch niet krijgen. Tem me dan als je kan. Wat zo krijg je me nooit. Nooit. Je kan me